Het zeewater is nog maar 12 graden. Volgens de reddingsbrigade is het contrast tussen het koude water en de warmte van de zon te groot. Op Schiphol is dit jaar al 100 kilo heroïne onderschept in vrachtzendingen. Dat is twee keer zoveel als in heel 2011, zegt de marechaussee. Een speciaal team van de marechaussee, de Fiat en de douane... onderzoekt de grote toename in vrachtzendingen. De heroïne is vaak verstopt in bijvoorbeeld trossen bananen... of ingeweven in Persische tapijten. Via passagiers komt er juist minder heroïne binnen, zegt de marechaussee. Twee jaar veel zon, middagtemperatuur tussen 22 en 25 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Short. Dit is Kees Kwaks van de ANBB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam Amersfoort langzaam rijden en stilstaan tussen knoop 1 het 6 en knopen het Op de A20 hoek van Holland Gouda voor het de Bresseplein in 4 kilometer. Naar Amersfoort op de A28 voor de afrit Den Dolder 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 28. Er komen nu een hoop wisselende muziek. Want gisteren was het stralend weer. Vandaag is het nog een beetje afwachten. Voorspellingen zijn dat vanmiddag weer mistig bewolkt wordt en kans op regen. Was het gisteren trouwens ook. Maar gisteren was het echt stralend weer. Ja, en dan uh, ga je de muziek een beetje uitzoeken. En dan zoek je toch altijd wel een beetje redelijke vrolijke zomerse muziek. En dan toch uh, oud-Hollandse muziek er te verstaan. Dit uur onder andere muziek van. Imca Marina, de spelbrekers, het cocktailtrio, maar eerst Lubandi, de plaat die gemaakt heeft speciaal voor de Badplaats Zandvoort. We gaan naar Zandvoort, u hoort het nu hier in Zandvoort uit Zandvoort. Een bijzonder goedemorgen.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 It's a shit! Zandvoort bij de zee We gaan naar Zandvoort bij de zee Met vader, met moeder, mijn broertje en met zusje oma Piet, Tante Giet en het hele familie Dus gaat naar Zandvoort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 Zusje, oma, piet, tante, Vriet en het hele familie, husje.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 In de zon. Op een mooie Pinksterdag. Samen in de zon. Samen in de zon. Want ging eens zijn vissen, een wormpje aan zijn haak. Toen ging zijn dobber onder, hij sloeg en het was raak. Hij trok met al zijn krachten, wat haalde hij eruit? Een zeemeermint kwam boven, verwonderd riep hij luid. Oh, wat ben je mooi, oh, wat ben je mooi. Dat heb ik in jaren niet gezien, zo mooi. je mooi. oh wat ben je mooi Dat heb ik in jaren gezien Zo mooi, zo mooi Een vrouw van tachtig jaren, die deed een de schoonheidskuur Ze wou haar lijn bewaren, T was pijnlijk en ook duur Ze ging stokoud naar binnen met rimpels in haar huid. Ze kwam nog makkelijk buiten en ook wil de luid. Ik ben oh, ben je mooi. Ik ben je Ik ben je mooi. ben je veranderd. Wat heb je ik, ik ken die je je weer, weer je terug. Te ik in de wei. hij sprak vol zelfvertrouwen, hou je maar vast aan mij Er was een kikkerslootje, daar viel de jongen in. Hij kwam om boven en zei die lieveling. Steeds weer achter romantiek. Ik hou van dansen en muziek. Dickly. De heerlijke zomerse plaat van de Imca Marina met Viva S voor muziek van de Spelbrekers met Oh, oh, wat ben je mooi. En daarvoor het Cocktail Trio met Op een Mooie Pinksterdag. En dat is natuurlijk het komend weekend is het weer Pinkster en dan zal het weer heel erg druk worden in Zandvoort. En voor de plaats van het Cocktail Trio natuurlijk als opening. In het blokje van vier, Lou Bandy met We Gaan Naar Zandvoort. hier van Zandvoort hebben nog veel meer mooie muziek voor u klaarstaan. Ilfium Poons en Jenny Ann. Maar nu is Johnny Lyon met is het dronkranje met een rietje. Zij dronk met een rietje Mijn Sofie in Amsterdam danst ze, zei als Hollands, als het graalt, als een molen aan een Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen, iets wat Cupido wel deed, dat ze mij meteen iets deed. meteen niet deed. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn. In Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een jullie. Want een meisje als Sophietje, is een late sinfonie, in haar stem hoor ik een liedje. Deze liedje met een laag, dat ik hoor sinds ik haar zag, sinds ik haar zag.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 de waterkant Hij drukte zacht haar bleke hand Van ver loeide de sirene Geheel tot troefheid overmand Zij dacht hoe het wijde water Het allermooiste in haar brand Bewonderen keek ze op het hem En sprak vol droevenis met tranen in haar stem Ach waarom ga en dan Jongen, geen verwijt. Maar zal je toch van tijd tot tijd aan deze ogenblikken denken? Hoe op mijn hart van weemoed gerekt? Ik weet, we zijn te ver gegaan. Maar ook zo... We horen de muziek van Willi Alberti. Samen met Johnny Jordaan met Zeemanslied. Daarvoor Sylvie Poons. Samen met Jenny Ann met opa's en oma's. En natuurlijk Johnny Lyon met ze dronk Ranja met een rietje. Nog een klein half uurtje. De mooiste muziek uit lang vervlogen tijden. Een reisje terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. Zometeen de Zelvera's met Delijon. hier zometeen. Cornelis Vreeswijk met De Nozem en De Non.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 Ik Zingen alle jongens haar verlangen aan. Kleine koekette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekemjes over je schouder, je maan ziet het toch die dus komt. Kleine koekette Katinka, ben je verlegen misschien? We wilden zo graag nog geen leven, een glimp van je hipneusje zien.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 Kijk nou eens een keertje om, stiekempjes over je schouder, je ma ziet het toch niet de schok. Kleine kokette Katinka. ben je verlegen misschien, we willen zo graag nog heel even, een glimp van je windusje zien. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekem over je schouder, je maat ziet het nooit, niet eens dus kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien. We willen zo graag nog weer leven, een glimp van je wip zien. Dus je ziet. La la la la la. Aan zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraad en lof, schorsen heren en prei op bladzijde er van onze bundel. Rampen bedreigen het menselijk leven. Knolra en opschorsenieren en vrij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knolra en opschorsenieren en vrij. Gift in de bodem, lawaai buren. Knolra en opschorsenieren vrij. Muien en lagere temperaturen. Knolra en opschorsenieren en vrij. Libanon, El Salvador, Suriname. Knolra en Wit het vrij. rode. En eet de reclame Knolra, los schorseneren. schorsen, leren en vrij Degeneratie de en makelaardij Knolra, een lot, schorsen, leren en Heel onze wereld wordt een boestenij Knolra, een lot, schorsen, leren en Galen de stijgen stijgende lasten. Nora en schorsen hier en brei. Vliegen bedriegen, oneerbaar bedasten. Nora en los, schorsen hier en brei. Vuil en verval, en terreur in de straten. Nora en los, schorsen hier en brei. Pop idioten en voetbalfanaten. Nora en schorsen hier en brei. Kwaleke ziekten en vieze gezwellen. Nora en los, schorsen hier en brei. U hoef ik zeker wel niets te vertellen. Knolra, en schokse hier en vrij. Duistere driften en afgoderij. Knolra, en schokse neer en vrij. Wie zal ons redden? Wie maakt ons weer vrij? Knolra, en schokse neer en vrij. Overal zien wij ze groeien, de orden. Knorraden, schorsen hier en daar. Mensen die steeds minder menselijk worden. Knorraden, schorsen hier en daar. Mensen die jengelen, mensen die bulken. Knorraden, schorsen hier en vrij. Mensen die lasten, schimpen en bulken. Knorraden, schorsen hier en daar. Mensen gespeeld van gevoel en gebieden. Knorraden, schorsen hier en daar. En wat die mensen niet. Allemaal eten, nog eenmaal sorteren en pijn. Nooit meer, nooit meer keert het gedij. Rapen nog eenmaal weer en pijn. En zet u dit er dan ook nog maar bij. VFM Zandvoort, dat was muziek van Dr. Anders P. Met Knolraap en Lof voor Saneren. En prei natuurlijk. Ook muziek van de Spelbrekers met Katinka. De Zulvera's kwam voorbij met de Delijon. En natuurlijk, Cornelis Vreeswijk met de Nozem en de Non. VFM Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week op de dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u dit programma nou gedeeltelijk gemist hebt over u wilt nogmaals beluisteren. Dat kan natuurlijk iedere zaterdag. Tussen 1 en 2 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Zometeen nog muziek van Lou Bandi. Alweer een plaat van Lou Bandi. Ook Johnny Jordaan. Johnny Jordaan moet ik zeggen. Maar is de Eddie Christiani met... Hoe heet je? Hoe je heette, dat ben ik vergeten. Hoe je heette, dat ben ik vergeten. Maar je ogen vergeet ik nooit meer.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 Heter, dat ben ik vergeten, maar je kussen vergeet ik nooit meer.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 Wil ik wel weten, op een avond, dan zie ik je weer, want geen ander is er daar. Ben ik vergieten, maar je kussen vergeet ik nooit meer. Dan heb ik mijn hart verloren. Als oude toffe jongen, zo richting de Jordaan. Daar ben ik in een keldertje geboren. Ik ga er helemaal leven. We hoe meer vandaan bij ons in de Jordaan. Zing je van holla, holla, oh de oh jij, bij ons. ramen staan en de Amsterdamse humor nooit verloren gaat zolang de lepel in de brein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 in the brain for the star.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 Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd Maar zij heeft ons die mosterkuren toch niet afgeleerd Ze ligt er nu de mosterd af, nog niet zo pijn. Alsof er kleine vingertjes van vleeskroketjes zijn Louise zit niet op je nagel te bijten Va, Wat vies, Louise Je zult met dat bijten je vingers verslijten Va, Wat vies, Louise om oh, met dat bijten, oh, heb de beeten anders het je een stokje. Je kleine vingertjes zetten op die lollies, lieve Bob. Louise zit niet op je nagel, op de beeten Louise, Louise zit niet op je nagel, op de beeten en pap. kreeg de kering.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 Zit niet op je nagels te bijten. Ook hoor je Johnny Jordaan met bij ons in de Jordaan. En ook Eddie Christiani met hoe je heette. Dat ben ik vergeten. Zoals altijd, aan alle leuke dingen komt weer een einde. Dit was Zandvoort en Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En volgende week, dinsdag vanaf 11 uur ben ik weer op de radio. Met weer een uur lang. Een reisje terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u het programma nogmaals wilt beluisteren, of wat u denkt van ik, eh, ik heb een deel gemist. U kunt het programma nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag, of in ieder geval aanstaande zaterdag, deze uitzending wordt aanstaande zaterdag nogmaals herhaald. Tussen 1 en 2 hier op de Lokale Omroep CFM Zandvoort. Er heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Voor het nieuws weer en verkeer. Onder andere Willy en Wilke Alberti met een reisje langs de Rijn. Maar nu eerst Don Hermans met Vogeltje wat zing je vroeg. Misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens. Vogeltje wat zing je vroeg Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort Omdat dan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 En tegen op de floren stond die hele zotte troep Van wassen en tenoren luid de zingen op de stoep Een agent kwam voorbij En weet je, weet je, weet je wat die zei? Oh, gelukje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg?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 de nacht is altijd veel te kort Omdat ik tegen vieren Zo'n smorgels tegen vieren Omdat het was en dezelfde wordt Een vogeltje had zingen vroeg Is de nog niet lang genoeg Nee, de nacht is altijd veel de het tegen vieren, het zo snel is tegen vieren, vandaar het dag was er Laatst kloppen we uit de loterij een aardig prijsje, Zij toch mijn vrienden maak met mij een aardig reisje Die wou naar Brussel, of Parijs, die weer naar Londen, vooruit Maak een, tijden, een reisje langs de Rijn. In een wip, zakkernoot, zat het lepje op de boot. Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. Gans in de maneschijn, schijn, schijn. schijn Met een lekker potje bier, bier, bier. de bier, bier, bier. Op drie, bier, vier, vier Zo reis je met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juit, juit Is zo deftig, is zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de rij. Weer het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen. Oom nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zonk rommet deun. Doodsplan was bistoucheun. Nee, Vier, vier, alles vier, vier, vier. Wanneer vier, vier, vier voor reizen me. Niets ze schijt, schijt, schijt. Allemaal in de kajuit, kajuit, kajuit. Dit is zo dicht, dit is zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de rij <tie> Bij Mannheim kwam het bliksem. Het begon. Het schip vergaat, we zijn voor de haaien. Zij vloog naar de commandobrug en riep Kapiteintje, beneden in de eerste klas ligt nog mijn burgertas. O kapitein, en maak en geen en geen, geef een gouden slok in de wijn Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn, Rijn. Zal van zitten maar eens schijn, schijn, schijn